Dit is Zeewout de Jong met het NOS Journaal. De Belgische koningin Fabiola is overleden. Ze was de weduwe van de in 1993 gestorven koning Boudewijn... en tante van de huidige koning Filip omdat Fabiola en Boudewijn geen kinderen konden krijgen, werd broer Albert na Boudewijns gedood koning. Na het overlijden van haar man trok Fabiola zich grotendeels terug uit het publieke leven. Ze had de laatste jaren gezondheidsproblemen en overleed vanavond in kasteel Stuivenberg in Brussel. Koningin Fabiola was 86 jaar. De Nederlandse economie groeit volgend jaar minder hard dan gedacht, verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De groei wordt onder meer belemmerd door de internationale economische malaise en door de schulden die mensen hebben door hun relatief hoge hypotheek. Het IMF dacht in oktober nog dat de Nederlandse economie volgend jaar zou groeien met 1,4 procent. Dat is nu naar beneden bijgesteld naar 1,2 procent. In Sierra Leone neemt het aantal ebola-besmettingen snel toe. Per dag komen er 80 tot 100 gevallen bij, zegt de regering. In totaal zijn er in het land 6200 besmettingen geregistreerd en 1900 doden gevallen. En daarmee is Sierra Leone het zwaarst getroffen land in de ebola-crisis. Twee Britse Syriëgangers zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en 8 maanden. Volgens de rechter hebben de 22-jarige mannen uit Birmingham terreurdaden voorbereid... Vorig jaar mei sloten ze zich in Syrië aan bij de rebellengroep Al-Nusra. Toen ze na acht maanden terugkeerden in Groot-Brittannië... werden ze op de luchthaven Heathrow opgepakt. Op de WK Korte Baan zwemmen in Qatar... hebben de Nederlandse estafettevrouwen goud gewonnen... op de vier keer 100 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Maat van der Meer en Ranomi kromo zwommen een wereldrecord. Eerder vandaag won Femke Heemskerk op de 100 meter vrije slag... haar eerste individuele wereldtitel. Het weer bewolkt en plaatselijk regen. De temperatuur daalt tot een graad of drie. Morgen eerst nog een enkele bui. Daarna geregeld zon. Het wordt dan zes tot acht graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Nachtjester Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtjester Haal ik de morgen Nacht doe iets aan de pijn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 Ik brom van binnen, nachtzustem. Nachtzustem. It's just a the shoe. <laughs> We slide without noticing our own decline. Heading deep down, we hang on to Met de grootste kerst- en winterhits aller tijden komt steeds dichterbij. En jij stelt hem zelf samen. Ga naar Wintersen50.nl. Vul jouw favoriete top 5 in en stem voor de Wintersen50 van 2012. Zo maak je automatisch kans op een complete familievakantie in Tsjechië. De Wintersen50 2012 hoor je tijdens de mooiste dagen van het jaar. Ga nu naar Wintersen50.nl en stem. De Wintersen50.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 This is how you remind me. This is how you remind me.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 Show up. e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 In it the low Told me she not a pro It's okay, it's under control Show me new, Cause girl, you can handle Baby, when stars start, Then you come up in my clothes Girl, I'm new so and my got it the same nose Show me your perfect pitch You got it, my banjo Talented with your lips Like you blew out a candle so